De opstandelingen zeggen dat ze zich zorgen maken over de families van de generaals. De familie van een van hen zou al zijn gearresteerd. Gisteren maakte de Syrische onderminister van Olie bekend dat hij zijn ontslag heeft ingediend... en zich heeft aangesloten bij de rebellen. Dat bleek uit een filmpje op YouTube waarvan wel de echtheid nog moet worden vastgesteld. In de Verenigde Staten is zanger Jimmy Ellis van de Tramps overleden. De band brak begin jaren 70 van de vorige eeuw door tijdens de discourage... In Nederland was Love Epidemic in 1973 hun eerste grote hit. Later volgden Shout, Hold Back the Night en Disco Inferno. Dat laatste nummer kwam in 1976 voor in de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina. Hij was 74 jaar.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 0800 1121. Dat is het nummer van de wachtkamer. U kunt bellen met vragen en met antwoorden. 0800 1121. Mailen kan naar omroepmax.nl. Uh, Twitteren kan ook. Apenstaartje nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden via www.nachtsuster.net. En heel handig is het dat daar ook alle vragen op een rijtje staan. Dus uh, mocht je het antwoord weten op iets of uh, denken van, nou, kijk, ik heb heel veel verstand van van alles, dan kun je daar nog even uh, checken wat er precies nog aan vragen niet beantwoord is. De vragen die openstaan op dit moment, molens, de ouderwetse molens, draaien linksom, maar die moderne windmolens met, uh, ja, die er een beetje uitzien als propellers, die draaien rechtsom. Dat hoorde ik net ook. Hoe kan dat eigenlijk? Waarom is dat? En uh, de uitdrukking, als er geen vis is, is haring ook vis. Is dat nou, als er anders niets is, is spiering ook vis? Of is het een andere uitdrukking? En zo ja, wat betekent die dan? Dan uh, de vraag van Jasper over euthanasie. Als je nou, uh, nou niet meer wil, maar medisch gezien is er niet zoveel met je aan de hand. Of in ieder geval fysiek is er niet zoveel aan de hand. Is het dan mogelijk om euthanasie aan te vragen? Nou, volgens mij is dat niet zo. Maar waarom dan niet, wil Jasper graag weten. 0800-1121. Haar wil weten waarom mannen een bierbuik krijgen en vrouwen niet. We weten inmiddels dat die bierbuik niet alleen van het bier komt... maar ook van de snacks die je dan tegelijkertijd uh, vaak eet. Maar waarom hebben vrouwen dan niet die ene verzameling vet op de buik en mannen wel? En even kijken, volgens mij heb ik dan alle vragen die nog niet beantwoord zijn genoemd. Bellen kan dus naar 0800-1121. En dan ga ik een plaatje draaien speciaal voor Kees. Want Kees belde net op mijn verzoek op zijn tachtigste verjaardag. Dat is toch mooi, dat vieren we een beetje met elkaar. En dat doen we met deze. Het is wel hard, maar het is van de Beatles, dus dan is het meestal wel goed, dacht ik. Birthday is dat. Peter? Ja, goedenavond, Peter. Goedenavond, Ik denk dat ik twee oplossingen weet. Een oude discussie die ons op de basisschoolclub in Leiden van ja, middelbare schooltijd... kwam het op een gegeven moment op het idee van... hoe kan het houden dat de vrouwen minder kwalitatief hard en hoog kunnen spelen, springen... Ja. wat betreft het scoren van de bal. Dat heeft alles te maken met de structuur... En met de omvang van zeg maar, de spierpartijen vanuit de schoudershals naar de borst toe, dus voor een vrouw gaat de borst ontwikkelen, kijk je naar het oude zeg maar, Oostblok. In die tijd werden er preparaten gebruikt waarbij vrouwen dus op een gegeven moment geen borst melden, wel heel gespierd waren, maar nooit dezelfde krachten konden ontwikkelen als wat de mannen deden, wat betreft atletiek of uh, basketbal, rugby, wat dan ook. Toen ik heb een discussie gehad met een oude trainer uit Amsterdam. En die vertelde ons, op de Wit. Ik weet niet meer of hij überhaupt nog leeft, zou maar kunnen. Hij zegt dat alles te maken met de opbouw van de spieren, het spierweefsel. Bij de vrouwen gaat het om borsten te kunnen ontwikkelen. Is daar ruimte voor? En is dat minder krachtig? Dus dat kunnen ze wel trainen. Maar vandaar ook dat antiekvrouwen... die je ook nu ziet met uh, wasbordbeitjes. en geen borsten, nauwelijks dus borsten meer hebben. wanneer die spieren minder worden, dus slapper worden. Dan krijg je weer de ontwikkeling terug. Gaan vrouwen veel eten, dan zie je dat de verdeling van de vetverdeling en alles wat er dan mee te maken heeft, dat gaat dan weer terug naar zeg maar de borsten of de buik en dan krijgen ze rolletjes, vetrolletjes. Kijk je naar een man die veel afgevallen is, die heel erg vet geweest is, heel zwaar geweest is, dan kan je ook zien als een man veel gaat snikken, dat hij op een gegeven moment ontwikkeling krijgt van borst. Dus die spieren die rekken op. En dat is dus ook het verschil waarom vrouwen minder krachtig zijn. Tegenwoordig hebben we vrouwen die ook langer zijn als 1 meter 98 of 2 meter. Maar dat heeft te maken met het verkeerde stekken en het verkeerde voedsel met alle preparaties die er nu in zitten. Huh? En dat kwam 40 jaar geleden niet voor. Dus nu zie je ook dat er vrouwen zijn die groter zijn en beter kunnen basketballen, beter kunnen voetballen, als zeg maar 40 jaar geleden in onze jonge tijd. Ja. En dat is dus het hele verschil. En de tweede vraag wat betreft de molen, een heel simpele verklaring. Molens werden vroeger gebruikt om polders droog te malen. Er werd de kop naar de wind toegedraaid en zo konden dus de polders wel gemalen worden. Maar ze werden ook gebruikt om het te produceren van meel. Dus had je een rosmolen, liep een paard voor met molenstenen. Nou is er één verklaring voor, dat paard dat loopt in één richting rond, dus zeg maar linksom. Dus als je nou een groepensysteem hebt van raderen... waar die molen uit bestaat, van boven naar beneden. Dan kan die molen maar op één keer rond, op één manier ronddraaien. Want anders gaat die wieken niet om. Maar bij de moderne molens, turbines die je nu hebt, die gaan op elektra, die kan je zowel links als rechts om laten draaien. Maar ja, het systeem in een motor is ook zo: als je, ja, als je geen waterpomp hebt, dan zie je ook dat het maar één kant op draait, nooit twee kanten op, of linksom of rechtsom. Dat heeft gewoon met het radarsysteem te maken. Sta je voor je auto en dan zie je dat je Vido klinkt rond en niet rechtsom. Zo. Dat was een prachtige monoloog, Peter. Ja, maar een simpele verklaring toch, ja. waarom het zo is? Nou, dankjewel. Kan Dag ik eigenlijk gedaan. alleen nog zeggen, ja, het is me volstrekt duidelijk. Ja, Dus nog heel simpel als je logisch nadenkt. Nou, ja, je moet er wel een beetje achtergrondkennis voor hebben. Ja, maar dat, dat, dat heb ik toevallig ooit gekregen 40 jaar geleden van een oude trainer van ons. Ja. Die gaf daar een verklaring voor waarom... over de lichaamsbouw. Ja, maar dat dat is, is dus... ja, dat het heeft het toch weer te maken want kijk jullie moesten vroeger mammoeten vangen. Ja. Dus daar had je heel veel spieren voor nodig om te kunnen rennen, ook om nee, maar... weg te kunnen ja, rennen voor precies. wilde -Bes. En wij waren een beetje besjes aan het verzamelen. Nee, maar nu stond ook een stukje in de kant over van die blanke schoen... die ooit ja. de Olympische kampioen geworden is op de atletiek. Maar dat heeft ook met de opbouw van het lichaam te maken. Waarvoor heeft Nelly Koeman ooit de 50 meter hoorde indoor gewonnen? Ze gaan nu weer terug naar uh, mensen van de atletiek. Jongen, jongen weiden van 21, 23 jaar stonden stukje in het Leidings dagblad van de week. Een uh, eergiste. En dat ze weer terug willen naar de oude zeg maar de oude kracht die Nederland heeft wat betreft de opbouw van de vrouwen uit de jaren 50, 40... dat wij best wel goed kunnen zijn in atletiek, zonder dat wij er extra veel hoeven te doen. En nu met de lengte die de vrouwen hebben, de, de, de meiden die nu hebben... die kunnen dus gewoon met dus gewoon die spieren, die beenspieren, de kracht van, van de buikspieren, kunnen ze beter ontwikkelen. En dat gaat gewoon uh, beter af. Kijk maar naar de komende Olympische Spelen. Dan dus zullen ze het best wel aardig gaan doen. Hostingen, uh, uh, meerkamp en al dat soort dingen meer. Als het niet zo is, dan, uh, dan weet ik je te vinden. Ja, ja, ja, ja tuurlijk. Think dat op. weet ik zeker. Okay. Nee, maar het is zeker zo. Ik weet het zeker. Goed zo. Dankjewel, Peter. wel, hey, Peter. Veel plezier met je programma. Hoi. Komt goed, jij ook. Dag. Dank je. Janina. Ja, goedemorgen met Janina. Hallo. Hallo, ja, ik had even een vraag waarom een plaat meestal uh, drie minuten en zoveel seconden duurt. Oh ja. ja dat uh, wil ik even weten wie dat misschien uh, uitgevonden heeft ofzo, of zelf dat iemand dat weet. <laughs> ja. Ja ik, de, de, de, ik, ja, ik weet dat het zo is. En ik weet uh, uh, dat het ook... Dat het, dat het, het is natuurlijk een beetje kip en het ei verhaal maar de meeste radioprogramma's zijn er ook op gebaseerd. Uh -huh. Dat je twee platen kunt draaien en dan een gesprekje... en dan weer twee platen. Dan, dat, dat, daar zit natuurlijk een beetje systeem in. Maar dat is natuurlijk, het is natuurlijk ja, ik wil, andersom. Ja, ik wil graag de oorsprong weten waar ja. het eigenlijk vandaan komt. Ja, ik hoorde net uh, bij, bij de collega's van Casaluna... dat vroeger op, uh, op zo'n ouderwetse grammofoonplaat daar kon maar maximaal drie minuten op. Op een singeltje. Oh. Uh -huh. dus, maar dan, als dat de verklaring zou zijn, dan zouden nog steeds alle, alle muziek minder dan drie minuten moeten duren. Uh -huh. Maar meestal, ja. Ja, meestal drie minuten. Het had denk ik echt met die drager vroeger te maken. Maar tegenwoordig, oh. het gemiddelde wordt ook steeds langer, hè? Ja, het langer, maar... Een uh, gemiddeld liedje duurt tegenwoordig, uh, ik geloof, drie minuten veertig. Ja, daarom daar zei ik ook drie, drie minuten en zo. Ja. Seconden. Ja. Uh -huh. ja, ja, ja, ja. Nou, goede vraag. Ja. Ja, hoe kwam je erop? Ja, ik had, ik had het maar eerder gesteld, maar al maanden geleden en zo. Oh. Maar ik werd, ik werd niet teruggebeld, dus ik denk, ik nou. probeer ik nog een keer. Hoe kan het nou? Ja. Een hartstikke goede vraag, ja. Dus, uh, uh, ja, waarom duren de meeste liedjes uh, iets meer dan drie minuten? Waarom is dat eigenlijk? Uh, ja. ja, ik weet en wel, jullie... het, het is voor mij altijd heel onhandig als het langer duurt. Ja. Als ja. je opeens een plaat hebt van zeven minuten... dan is de hele structuur van je programma weg. Ja, dat, dat, dat, dat snap ik wel. Maar ik, ik wil graag even weten wie, wie, wie degene was die dat ontdekt heeft... of die, dat, die daarmee aankwam. Ja, waar komt het vandaan? <laughs> ja, ja. Dat, nou, goede vraag. Ik ga hem, mag, uh, ik? Ja. mag ik misschien nog een... Uh, een ja, kunnen jullie misschien nog een Frans plaatje draaien... van Johnny Holiday of Frans Gal, als dat kan? Frans Gal is wel leuk, hè? Ja, wat, wat heb ik? je? Nou ja, weet je, ik doe nooit niet aan verzoekplaten. Dat is heel grappig wat ik nu zeg. Ik zeg, ik doe niet aan, aan verzoekplaten, want dan gaan Aha. de hele tijd mensen bellen met verzoekplaten, maar ik doe het natuurlijk gewoon dan wel. Wat wil je het ja. liefste, Janina? Doe maar uh, Franse Gal. Die, die heeft vroeger dus zeg maar het uh, Songfestival gewonnen. Ja. Met sier Poepele Sol. Oh ja, precies. Dus met die kindjes hè. Dat is leuk. Liedjes met kindjes uh -huh. vind ik altijd leuk. Ik weet niet hoeveel minuten die, die duurt. Ja, dat is het grappig. Want de meesten uh, bij het Songfestival vragen ze altijd om liedjes van drie minuten precies. Want dat moet natuurlijk. Ja. Het Songfestival kijken natuurlijk honderd miljoen miljard mensen naar. Dus dat moet dan precies uh, uh, goed uitgetimed kunnen worden, dat het allemaal mooi uitkomt. Dus vraag ze Maar Frans Gal duurt, la duurt korter. Oh, oh, dat weet ik niet. Die is. Uh, maar daar heb je natuurlijk ook weer verschillende uitvoeringen van. Maar volgens mij is die 2,5. Maar laten we even timen. Bedankt voor je vraag, Janina. Oké, en die groeten aan Joop alias Berno die net op de radio was. En onthul je nu even zijn alias? Ja. Oké, dankjewel hè, en de groeten terug vast. Oké. Doeg. Ik heb ook een... Oké, doeg. Oh, maar wat heeft ze nou?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 Yeah. <laughs> Franskal was dat speciaal voor Janina die ik net aan de telefoon had met de vraag uh, hoe lang, of waarom uh, de meeste platen drie minuten nog wat duren. Deze duurde twee minuten 29 en aan het einde van het gesprek met Janina zei ze nog, ik heb trouwens, en toen begon natuurlijk het liedje, dus wat heb je nou trouwens Janina? Nee, ik, ik wou zeggen, ik heb zelf ook gewoon andere naam. Ik heet normaal Redic Nusha, dus, uh... Maar waarom verzin je dan Janina? Ja, ik heb zoveel namen. Ik kom vaak op de radio. Ja. Dus ik heb allerlei verschillende namen en zo. Dat vind ik leuk. Ach, ja, nou ja, waarom ook niet? Toch? Ja, dat maakt het niet uit. Ja, als jij er plezier aan hebt. Maar je heet eigenlijk Nusha. Nusha is mijn echte naam. Oké, okay, nou dan weet ik het vast. Oké, okay, nou dank je wel, okay. hè. Oké, okay, tot ziens. Doeg. Dag. Anne. Ja, hallo. Hallo. Heet je ook echt eh. Anne? Wat, je Of je ook echt Anne heet? Gaat een wereld voor mij open. Ja. Ik dacht, ik zal, zal ik er ook nog eerst op reageren of niet? Maar, nee, dat is ook een, een alio. Nou ja, maar wat is het toch? Ik denk altijd, mensen vinden het leuk om op de radio te komen... en dan kom je op de radio en dan weet niemand het... omdat je helemaal geen Anne heet. Maar goed. Nee, maar ik vind het wel leuk dat ik een keertje kan bellen eigenlijk. Want ik, ik luister wel best wel heel lang naar de, jullie programma. ja. Dus uh, ik dacht van, hey, nee, nou, ik weet het antwoord. Ik maar weet dat, iets. De, dat, dat antwoord is eigenlijk al gegeven op die uh, molens. Nee, dus de antwoord ja, is... Oh, de ja. vraag ook een keer gesteld. Ja, ik wist nog, ik had hem voorbij horen en, komen. En toen ik dacht het van, nee, hey, dat antwoord, dat weet ik nog. Maar uh, die meneer die had wel gelijk. Want het had te maken met die oude klassieke molens. En oh, yeah. die meneer die toen het antwoord gaf, die, um, ja, dat is van hout gemaakt. En als die, die kan alleen maar links omdraaien Want als die rechts omdraait dan draaide de dan draai je de nerven eruit of zo. Dat gaat, dat gaat niet. Nee. Dat houdt houd, houd op. Ja, en nou, nu je het zegt, klinkt het mij ook weer bekend in de oren. Dus ja. ik dacht: van. Als ik een kutje ben. Kijk, nou. Goed gewerkt. Dankjewel. <laughs> <Sorry. laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Hè? Ja. Ja, ja dat kan ik wel zeggen, maar ik weet dan niet uh, hoe ze volgende keer heet natuurlijk. Als mensen allemaal aliasen gaan gebruiken, je kunt gewoon je eigen naam gebruiken hoor. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik zelf natuurlijk ook flinderina heet. Paul? Ja, met uh, Paul Sanders. Heet je echt nee, Paul ook, Sanders? Uh, ja, ik heb ja gewoon Paul Sanders. Ja. Of heet je, dan, heet je Sander Pauls en dacht je, nee, ik doe een alias? Nee, nee want zo, zo ben ik al genoemd. Zo. Dus uh, ik, ik ben niet stiekem over mijn, mijn achternaam en mijn voornaam, niet. Nee, precies. Maar ik heb even een, een, een kort vraag. Mijn, mijn oma die heeft ooit een dagboek voor mij geschreven. Dat is dan uh, al een, tien jaar geleden. Uh, men uh, wordt op vieren gedragen. En dat zag ik een keer weer terug toen ik in dat, aan het opruimen was in mijn zolderkamer. Denk ik, hé, hey, heeft dat toch een bepaalde betekenis? Maar waar werd je, je opgedragen? Men, uh, men wordt op vieren gedragen. Op veren dat heeft mijn gedragen? oma ooit een keer, bijna tien jaar geleden, in mijn dagboek geschreven. heeft en wel... een bepaalde betekenis. Maar was, was je oma niet een beetje abuis dan? Uh, nou ja, ze leeft al niet meer, maar... Nee, je kan het niet vragen. Maar het is toch, nee. men wordt op handen gedragen? Oh, Hoe wordt het zo? Oh, ze heeft het zo bij mij in het boek zo, men draagt op vieren. Ja, weet niet. Er zijn natuurlijk uh, meerdere wegen die naar Rome leiden, maar het is, het is, het is iemand op handen dragen. Oké, okay, dus zeg maar geluk geven in de toekomst. Nee, nee iemand op handen dragen, dat is uh, uh, goed voor iemand zorgen en respect hebben voor iemand en dat soort dingen. Maar men, maar men wordt op veren gedragen betekent uh, geluk toegewenst voor de toekomst? Ja, moet dat dan zoiets zijn? Ja, ja, ik dat weet, dat weet, ook, weet ja. het niet. Nee, dat zegt <laughs> mij ook niks. Ik, zag het, ik zat het er dus even te lezen en ze dus hadden het opgeschreven. En heeft dat toch een bepaalde betekenis, maar... Ja. Misschien dat iemand dat, dat weet. Maar ik kon er verder, via internet kon ik er ook verder niks op vinden. Misschien dat iemand... Uh, ja, mijn oma die is, van, uh, de, de, die is uh, van de jaren veertig. Ja. Ja. Dus uh, de, het zegt me maar helemaal niks. Via internet kon ik helemaal niks vinden. En misschien dat iemand van die generatie dat kent of zo. Dat, uh, dat het bekend is. Men wordt op veren gedragen. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. En dat, uh, die mensen luisteren wel vaak s'nachts, dus dat, uh, dat zou mooi zijn. Ja. Um, het is de generatie van uh, zeg maar 1940. Ja, nou, 0800-1121, ja, misschien... ik ga mijn best doen. Heb je, heb je het uh, poesie album bij de hand of niet? Ligt het nee, alweer nee, nee, op zolder? Nee, dit heb, heb, dit, nou, ja, het ligt op zolder, je, ja. Oh, ik denk, we nemen het nog even door. Nee, ik, anders, ja, dat, ik was wel aan het kijken, maar ik kan het even niet 1, 2, 3 gaan even vinden. Dat is typisch iets wat ergens tussen onder naast bij uh, weggestopt wordt, hè? Ja. ja. Goed, nou, uh, dankjewel. Ik uh, ga ja. mijn best doen. Ja, dankjewel. Goeienacht <laughs> nog. Oké, <Okay, laughs> dag. Dag. 0800-1121. Perry. Hallo, was het? Hallo. Ik had een vraagje. Ja. Ik ben uh, chauffeur. Ja. En ik zit heel veel op de weg en ik kom regelmatig 80 kilometer wegen tegen en dan kom ik een grote vrachtwagen tegen of een bus en het passeren is dan bijna niet mogelijk. Je wordt bijna de berm Ja. En, en mijn vraag is, is er een, een wet of wordt er rekening gehouden met de breedte van een weg, want een voertuig mag maximaal 2,55 meter zijn. Dus als je dan inderdaad twee voertuigen naast elkaar zet, zou je zeggen, dan moet dat passen <laughs> en regelmatig past het dus niet. Dan denk ik van, ja, waarom maken ze dan of de weg niet breder... of <laughs> wordt de snelheid omlaag gehaald? Ja, ja, dus um, even kijken. Jouw vraag is eigenlijk... waarom op sommige 80 kilometer wegen... geen twee fikse auto's naast elkaar passen? Ja, va vaak. Ik, ik merk dus met een burger dat ik regelmatig echt de berm in moet. Dat ik denk van, ja, dat, het past gewoon niet. Dus ja, is, is daar een, een wetgeving in of... of... Wordt daar rekening mee gehouden? Of... Maar um, wat, wat rijden die vrachtwagens dan? Ja, ik, ik denk, uh, ze zijn allemaal dezelfde breedte. En uh, iedereen probeert te gewoon 80. En dan kom je op het allerlaatste moment kom je elkaar tegen en denk je, ja, uh, dat past niet. Oh, je te, je dus bedoelt echt, want ik denk, waarom ga je dan ook inhalen met die touring car? Maar nee, bedoelt nee, echt, passeren, je bedoelt nee, echt uh, elkaar tegemoetkomend. Uh... Ja, tegemoetkomend verkeer, wat gewoon niet naar elkaar oh. kan. Terwijl de weg, de weg toch gewoon uh, als 80 aangegeven staat. Oh, en dan ga jij met twee wielen de berm in met je, met je bus vol mensen. Ja, remmen en dan de berm in. Oh, Jastiges. Ja, ja. Er zit, <laughs> en ik, ik woon dus in zuidoost Brabant met heel veel smalle weggetjes, Die toch gewoon als 80-kilometer-weg aangegeven staan. Ja, en dan kom je op een gegeven moment en dan denk je, ja, dit, dit gaat niet passen. Dus dan is het inderdaad vol in de remmen en dan soms inderdaad de berm in. En heb je het wel eens gemeld? Uh, ja, en Rijkswaterstaat zegt, ja, dat is de, de, de ja, vooral in die. Dorpen uh, is het echt. Uh, ja, daar staan bomen langs de weg. We kunnen niet breder. Uh, ja. ja. Ja. Nou ja, zeg. Ik, ik merk het regelmatig. En inderdaad, als je mensen achterin hebt, dan is de veiligheid het allerbelangrijkste. Maar ja, waarom wordt dan geen 60 kilometer weg van gemaakt? En uh, ja. Uh, dan was het eigenlijk. Ja, ik vraag me al een hele tijd af. Ja, en ik ga hier bellen. <laughs> nou ja, daar zijn we voor. Maar ja, de Rijkswaterstaat ligt natuurlijk op één oor nu. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar misschien ja. dat iemand er een verklaring voor heeft. Ik weet dat er een paar vrachtwagenchauffeurs naar dit programma luisteren. Dus misschien dat die het weten. Dus waarom zijn uh, sommige 80 kilometer wegen gewoon niet breed genoeg... voor bijvoorbeeld twee vrachtwagens of uh, een ja, vrachtwagen ja. en een touringcar... of twee touringcar Want dan ja, zeg maar een beetje uh, die richting op. Nou, ja. ik doe mijn best, Perry. Hartstikke bedankt. Ben je, nu, ben je nu met de touringcar onderweg, of niet? Ik ben zojuist uitgekomen, dus ik heb een uh, nachtrit gehad. En, uh, oh ja. en waar heb je ik, dan de touringcar geparkeerd? Die staat gewoon bij het bedrijf achter Slot en rente En dan ga je met je eigen auto van het bedrijf naar huis? Ja. ja. En wat, wat rij je dan zelf? Ja, dat, dat, dat zou reclame kunnen zijn, maar dat is het natuurlijk niet, want... Dat maakt nou uit dat jij erin rijdt? Ja, een Franse personenauto. Oh, oké. Okay. Maar is dat niet heel raar als je net heel lang in zo'n enorme touringcar hebt gereden? En dat je dan in je Franse personenauto. en dat je, dat je dan een bus aanziet komen. En denk je: Oh, als het me past. denk je dan toch even een fractie van een seconde? Uh, nee. Nee, daar valt het <laughs> niet. Het is puur recht als je zo'n zelfwachtel stuurt van een grote auto. en je ziet dan één keer een wachtwagen op je afkomen. En je ja. ziet links en rechts bomen, dan is de keuze van ja, wat ga ik doen? Ja, nee, dat snap ik. Alleen oh, Ik vraag me dan af of het anders is als je opeens weer in je eigen autootje zit. Nee, nee, dat is niet anders. Maar het raar is, kijk, pak je van Utrecht naar Amsterdam, en dat is een hele lange stuk, vijf rijbanen, dan, dan, dan mag je 80. Ja. of 100 geloof ik. En, en ja, sommige wegen denk ik van, nou, je, je zou je eigenlijk 50 mogen, en dan mag je 80 met dan allebei de kanten bomen, en dan komt er zo'n grote reus op je af. Ja, dan is het uh, uh, moeilijk kiezen. Ja, soms is het gewoon ook niet te begrijpen. Nou, nee. ik ben benieuwd of daar iemand iets zinnigs over kan zeggen. 0800 1121. Dankjewel, Perry. Dankjewel, een fijne uitzending. Oké, okay, dag. Dag. Rob. Ja, goedenavond. Of goedemorgen. Goedenavond, morgennacht. Eh, ik wil eh, even reageren nog op die, op die molens. Want ja. dat was een, een vraag die al een eh, jaar aan de beurt is geweest. En dat had te maken met de groei van de bomen. Ja, he, toch. En die daar gingen in een bepaalde richting groeien, die bomen, naar, naar de hemel toe. Ja. En als ze die oude molens, die, waren de, die assen waren van hout gemaakt... als ze die rechtsom zouden laten draaien... dan zouden al die windassen die gewoon gaan splijten. Ja. Dus dat, dat was het, het verschil met die, met die molens... Uh, van en dat, en die, dat antwoord, uh, weet ik nog, van dat, dat was toen ook gegeven. En dat klonk heel plausibel. Ja, ik vind het ook zo knap dat, toen dat toen jullie het allemaal was. onthouden hebben. Ja. Maar wat ik niet begrijp is dat als die ouderwetse windmolens allemaal linksom draaien vanwege die, uh, die houtnerf, zeg maar. Vanwege die houtnerf. Ja. ja, nee, maar dat is duidelijk. Maar waarom draai je dan de, om de nieuwe windmolens? tegenwoordig, uh, ja, die. Uh, wat, wat wel gezegd werd, die, die molens die zijn, die zijn gebaseerd op de nieuwe technologieën waarop motoren ook draaien. En die draaien allemaal rechtsom. Goed zeg. Vandaar. Goed uitgelegd Rob, dankjewel. En, en verder had ik nog een antwoord op die vraag van die vis. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel. Want vis, dus haring en, en spiering en dat soort dingen, dat waren... De, in die tijd de goedkope vissen, dat waren kleine visjes, die werden echt bij de vleet gevangen. En de, dat was de goedkope betaalbare vis voor de kleine mensen. En die, die, die, die grote vissen, zo'n kabeljauw, die, die werden gevangen met behulp van spiering of, of, of, of haarding. Er werd ook, daarom werd er ook gezegd een spierentje uitgooien om een kabeljauw te vangen. Yeah. Dus we moeten iets kleins hebben om, om iets groots te kunnen vangen. Oh, dat dus had groot heel... te maken met het feit dat de spiering en haring... dat waren de goedkope vis. Dat vissen voor de gewone kleine man. Dus je moest iets kleins hebben om iets groots te maken. Oh, ja. ja, maar ook misschien wel... dat als je, als je iets uh, uh, luxere burgerij was... dan had je in principe dus dan vis. Dan had je geen haring. Nee, tenzij er goedkoop. geen vis was. Ja, dat... Uh, dat... dat, uh, dat uh, die, die, die aten die ate kabeljauwen en dat soort dingen. Voor die, ja. die duurdere vissoorten. Maar die zeiden dan tegen elkaar... ja, als er geen vis is, want, want dan het, is uh, haring ook die, vis. Die goedkope vis, dat was voor hun geen vis. Nee. Nou, dankjewel, Rob. Ja, oké. Okay. Goeienacht. Okay. Goeie, prettige nacht, hè. Dag. Peter. Ja, Rob heeft gelijk. Wat betreft kom je uit de buurt van Katwijk. De bijvangst <laughs> van, uh, van alle soorten vis die ze gaan van... in bepaalde periodes, zoals kabeljauw, school... Dat groeit natuurlijk in grote scholen en dat groeit langer. Als je dat, uh, dat duurt langer voordat ze volwassen zijn. Als nou de haring goed was, je had een goede haringvangst... dan hadden ze natuurlijk ook veel meer afval dan kleine visjes die ze ook vangen. Die werden ook verkocht op de markt. En die werden gebruikt voor brado's, bakbokkens, gerookt en alles. Dat heb je met Macree ook. En daar heeft hij helemaal gelijk in die man... En dan wat anders wat betreft uh, het oude karraspoor waar we mee begonnen zijn met paard en wagen. De wegen waren vroeger niet breed als één karrenspoor. Daar hebben we twee karrasporen van gemaakt. En is er volgens de tweede verkeerswet is er dus een maximum aan breedte en lengte van bepaalde voertuigen, zoals personenvoertuigen, uh, aanhangers, uh, trailers, opleggers, noem maar op. Dus ja, als je goed uitzicht hebt en de bomen zijn goed gesnoeid, dan kan je dan met een vrachtwagen van de door. erdoor. Maar er is nog zoiets als de leeftijd in het verkeer. Als je iemand ziet naderen die met een, ja, zeg maar een grote wagen aankomt en die is breed geladen met daarvoor allemaal markeringen opzij, dan zou je er toch op moeten wachten voordat hij gepasseerd is. Of dat er een plek is, zou uitwijkhaven, waarbij je elkaar kan passeren. Ja. Maar... Dus ik denk dat het ook te maken heeft met een vorm van beleefdheid. En je weet hoe harder je rijdt, hoe meer zuiging er is. Dus als een tourcar en een personenbus... die rijden vaak met rolstoelbussen, zoals grote Mercedes... wat in dit geval ook een andere wagen mag zijn... dan kan je elkaar passeren. Maar hoe harder het waait, hoe harder of je rijdt, hoe groter de zuiging is... ja hoe linker is het dat de een naar de andere kant van de weg getrokken wordt. E in de berm belandt. Ja, maar daarom vind ik de vraag van Perry ook zo logisch. Die zegt van ja, het zijn 80 kilometer wegen... Ja precies, maar ik denk dat het flexibel is. Tegenwoordig heb je ook uh, wegen waar je bijvoorbeeld... Uh, ja, je hebt de provinciale wegen en je hebt uh, gewoon de gewone hoofdwegen en de gewone doorgaande wegen. Daarvoor is het ook verboden om met vrachtwagens of met grotere touringcars... op provinciale wegen of op doorgaande dus door en doorheen te rijden... En daar hebben ze vroeger ook eh, snelwegen hier in Wasna heb je dat in Breda, heb je dat. Heb je op een gegeven moment dwars door een dorp heen, heb je de snelweg gekregen. Nou, dat is allemaal niet meer. Daar maken ze zelfs nu in leiden wouden, Leiden-dorp, een tunnelbak voor om het verkeer te ontlasten. Maar in het verleden waren dat de oude, gewone routes langs de vaarwegen. Ja, en die zijn overvol geraakt. En dan krijg je, ja, provinciale wegen waar je maximaal 90 mag of 80 mag. Dat houdt er maar net zo hoe de plaatselijke bepalingen zijn. Ja, maar, maar um, ik, ik wil niet heel erg blijven zeuren, maar dan zou dat dus gewoon geen 80 kilometer weg moeten zijn. Nee, maar dat klopt. Maar dat heeft met de provincie, Provinciale Waterstaat en met de Rijkswaterstaat te maken. De provincie bepaalt waar een provinciale weg komt, of die tweebaans is, of dat die in het verleden was, die zelfs een driebaans. In in België en Frankrijk heb je nog heel veel wegen die driebaans zijn. In Polen heb je die. In Roemenië ben ik geweest, daar heb je hetzelfde. En dat zijn levensgevaarlijke situaties. En dan heb je een onderbroken streep, aan de ene kant onderbroken, dan mag je dat vanaf die kant inhalen. Ja. En dan kom je een stuk tegen van de kilometer waar je niet in mag halen, waar het een keer in mag halen. Ja. Dus dan moet je elkaar voor laten gaan. Nee, maar dat, blijven... ja, maar dat is allemaal heel logisch. Maar gewoon een 80 kilometer weg, daar zou... ja. als, als de vrachtwagen van A naar B gaat en de touringcar ja. van B naar A, die moeten dan toch ja. gewoon... ...langs elkaar kunnen. Anders is dat toch, terwijl ze 80 km per uur rijden... Ja maar, anders is het geen 80 km... ja, maar je hebt nu ook sinds jaren... ...heb je provinciale wegen en kleine binnenwegen... ...waarbij op een gegeven moment in één keer stoplichten aan was... ...zoals hier op de N11 tussen uh, Leiden en Bodegaven... ...naar Utrecht toe, heb je een N11. Nou, daar mag je bepaalde drukken... ...als je een, een drukke kruisje nadert, mag je maar 50 rijden... Op de rest van de weg mag je 100 maximaal. Ja. Kom je bij Bodegraven of kom je richting Utrecht... en je gaat afslaan richting de snelweg naar de A44 bijvoorbeeld... dan mag je bij de stoplichten uit veiligheidsoverwegingen... voor oversteken en voor fietsers die over moeten steken... mag je maar 50 rijden. En na dat stoplicht mag je gewoon weer 100. Maar zo zijn er ook stukken bij... die hebben dan weer met de gemeente en de provincie te maken... waar je niet harder mag als 80... Ja, maar het blijft... Nou goed, ik kan het blijven ja, zeggen. Maar, maar kan... het is, het is om de veiligheid en uit, de, uh, uit ja, verkeersveiligheid, maar ook uit de leeftijd, dat als ik een fietsje tegenkomt en er komt een moeder met een bakfiets aan en er zit een kindje met een fietsje naast en ik rij hier op een woonerf in de buurt, dan ga ik er ook niet met vijftig overheen met een paar kinderen in een schoolbus. Maar er zijn mensen die doen dat wel, die te laat naar, naar school te gaan met de kinderen en de baby achterin, met de cozy. die vliegen over een woonerf heen. Waar je 30 mag met 40 kilometer ja, rijden. is ook kinderen... zo. Ik, maar het verkeer dat is, dat blijft voor iedereen een dagelijkse ergernis, volgens mij. Nou, ik, ik zeg het altijd maar zo: als je in een auto zit, heb je een moordwapen in handen. <laughs> Daar kan je alles mee doen. Ja. Je kan gas geven, maar je kan ook voorzichtig rijden. En rekening houden dat vaders en moeders met kinderen daarnaast leren, die kinderen in het verkeer te wennen. En hou er dan rekening mee dat je er niet dicht achter gaat rijden. En dan ga je dan vroeger van huis en rij rustig met je eigen kind ah, dus in de Dat is allemaal waar. Maar het blijft zo dat op een 80 kilometer weg... moet je elkaar met 80 kilometer per uur gewoon... het tegemoetkomend verkeer gewoon kunnen passeren. Dat moet gewoon kunnen. Dus ja, als dat op heel veel plekken niet... De, dat je met je touringcar er niet langs kan, dat vind ik echt belachelijk. En ze hebben overal bordjes voor... En niet een bordje ja, met. Pas op, Perry, met je touringcar, want het is hier gevaarlijk. Ja, maar er zijn gewoon veel te veel borden. Ja, zijn dat zijn er ook. Border <laughs> border dat je die even stopt, ligt voor mijn voetganger Nee, over ligt, Oh, ik omscheiden. had natuurlijk nooit deze beerput moeten openen. Ik, um, uh, uh, ik ga gewoon een plaatje draaien. Zal ik dat doen? Ja, hoor, is prima. Hoor ik nou op de achtergrond iemand heel hard nee roepen bij jou? Nee, nee, nee. Het uh, klinkt hier een beetje hoor. Ik ben het huis aan het opknappen, dus het is, uh, het is een beetje leeg. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed, want ik ben al begonnen. Nee, hoor, dus ik nee, kan nee, er niks meer aan doen. Niemand mee. Is een leuke plaat dit trouwens, Peter. Dit is Sheryl uh, ja. Crow. En uh, Every Day is a Winding Road. Oh, dat is goed. Oh, gelukkig. Okay. Fijne lang nog. Hetzelfde dag. I Visualism. I've never been there, but the brochure looks nice. Zat vroeg vroeger verkeering met Lance Armstrong. Volgens mij zijn ze zelfs getrouwd geweest. En Lance Armstrong kon natuurlijk heel hard fietsen. Me... Ik had dat zo'n grappig beeld bij. Dat, uh, dat dan Sheryl Crow, uh, dat, dat Lance Armstrong dan thuis kwam. Zei, nou, zo hard getraind, maar was wel, was wel zwaar. En dat Sheryl Crow dan zei, ach ja, every day is a winding road. Maar goed. Peter, goeienacht. Hoi. Hallo. Hi. Hi. Nou, ik heb uh, ik val wel met de neus in de boter. <laughs> hebben we het niet over hebben we het niet over Prins, hebben we het over verkeer en daar gaan we vragen over. Nou ja, kijk, als we dan toch bezig zijn met vragen, doen we er dan maar ja, gewoon bij. Ja, maar het is echt zo dat ik echt net twee minuten terug thuis ben en ik, ik bel op omdat er uh, vandaag uh, een, een, een uitspraak is geweest over een uh, verkeerssituatie waarin oh. ik. Uh, ja, ja, ik, ik, ik zal het heel mooi proberen samen te vatten, want eigenlijk zijn er twee vragen. Nou. Wacht dat. Nou, dat hangt er helemaal vanaf. Ik zeg wel, hou als het vervelend wordt. Doe maar. <laughs> nou, Oké. Okay. Ja. Een, een tijd geleden was ik in Duitsland. Ik ben heel veel in het buitenland. Uh, met name Duitsland en Griekenland. En um, ik uh, rij gewoon door een stad. En, um, nou, er komt een mevrouw aanlopen, we stonden net stil, dus ik zit in de auto die mevrouw komt aanlopen. Ik sta net stil en die mevrouw steekt de straat over, niet op een zebrapad, heel belangrijk, niet op een zebrapad. En op dat moment dat, dat die mevrouw oversteekt, gaat haar telefoon, neem ik aan, want ze, ze neemt haar telefoon op en loopt... ...en loopt uh, uh, rechts van mijn auto weg. Dus je, je kent dat wel, iemand die, die schuin oversteekt. Ja. Nou, ze is aan de telefoon. Uh, die mevrouw is inmiddels uh, links van mijn auto... ...dus ik kan langzaam gas geven om door te rijden. En uh, op dat moment, zeer waarschijnlijk omdat er een kennis of zo gebeld had... Uh, ...ziet ze die kennis... Uh, dat had die kennis natuurlijk verteld aan de telefoon, die mevrouw draait zich om ze zwaait en rent terug voor mijn auto langs, ze yeah. zag dus mijn auto niet, ze zag niks nou, ja, wat doe je dan? vol op de rem, ook al was het een Duitser maar vol op de rem <lacht> Peter en... <lacht> nee <lacht> <lacht> oké, okay, dat was een grapje ja. er, er ik hoorde hem toe. wel hoor ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik dus vol op de rem en uh, ja, de auto achter mij, die remde niet en die knalde vol achter in mijn auto. Ja. Nou, uh, die man achter mij, die had best grote schade. Het was een kleine auto. Ik had toen, trouwens, ik heb die auto nog. Uh, die zal ik voorlopig ook niet wegdoen. Maar, uh, ik, ik had weinig schade, omdat ik een trekhaak had. Maar die man, die had dus mijn trekhaak. ...in zijn Bumper. motor zitten. Ja. Oh, in zijn motor? Oh, die gaf goed gas Nee, dan. nee, de motor van de auto. Dus, uh, ja. ja, precies. Ja. ja. Nou, uh, politie erbij. Uh, ja. Auto's aan de kant, uh, uh, situatie geschetst. En die man, die uh, had dus feitelijk hetzelfde gezien... ...wat ik ook heb gezien. Ja. Die vrouw die zich omdraaide, anders had ik natuurlijk nooit gerend. Maar ja, die man die dacht, uh, die neerrijdt door. En, en uh, ik neem die man ook niet kwalijk. Maar wat oh. gebeurt er nou? Ik krijg uh, uh, een maand uh, geleden krijg ik een brief van mijn verzekering dat ik ook gedeeltelijk fout ben aan die aanrijding. Hm? Terwijl ik toch gestopt heb voor iemand die zich omdraaide. Nou, uh, dat verhaal gaat dan een heel stuk verder. Uiteindelijk komt het erop neer dat ik niet had mogen remmen voor die mevrouw die, <lacht> die telefoneerde. Ja. Ja, maar, maar dat, dat, dat is al eens gebeurd met, uh, met eentjes uh, geloof ik. Eentjes die een weg overstaken en uh, ja. dat een man rende en uh, ja iemand. Ja, uh, maar die eentjes waren niet aan het telefoneren. Nee, er waren ook geen Duitse eentjes. Ja. Nee, nee. Maar, maar diezelfde man, er werd dus aangeboden, uiteindelijk door de verzekering, werd er aangeboden van, nou, we delen de schade, die, die verzekering neemt die schade, die verzekering neemt de andere schade. Ja. Alleen op dat moment uh, trekt die man zich helemaal terug en die zegt van, uh, ja, hij had niet mogen rennen. <laughs> Ja, en dat vind ik gewoon echt dat, dat vind ik vies. We hebben daar staan praten. Ik heb er correspondentie over. En, en nu is dat ook allemaal goed gekomen. Maar ja, dan, dan heb je dus weer zoiets van... Als het voor eigen belang is... Dan trekken mensen zich gewoon echt terug. Ja. En dat, dat, ja. En, en dan, dan de vraag is feitelijk... Automobilisten mogen niet telefoneren. Maar... Fietsers, uh, uh, voetgangers die, die telefoneren. Ik weet niet hoe vaak ik mee heb gemaakt. Uh, ik ben wel eens een stad als uh, Berlijn of een stad als München. En, en daar, de, de mensen lopen je gewoon overhoop omdat ze bezig zijn met, met die telefoon. Mm -hmm. nou, maar, en, en ja, dan, dan moet ik ook een beetje een punt van kritiek op jou geven. Dus oh. Dat vind ik heel, heel rot. Want ik vind je echt een van de leukste mensen in de Nederlandse media. Een tijd geleden uh, hadden we het over neuroses. Mm -hmm. en, of, dat is al een hele tijd geleden, dus misschien al vijf maanden geleden. Ja. En uh, toen was mijn vraag of bedden dus gewoon het bedden ja. uh, niet ook uh, uh, neurotisch kon zijn. En toen haalde ik drie voorbeelden aan. Wacht even voor, want, want, want we maken nu wat. Dat gaat nu nou, wel heel je, erg van de telefonerende mevrouw met de met de remmende auto nou, vandaan. Ja, maar, maar het, het, het, het, het ik weet wel het dat het is. uiteindelijk komt. Het natuurlijk allemaal samen, ja, ja. maar ik... dat kan dan wel kwart over zeven worden. Ben ik bang? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat heb ik binnen drie minuten uitgelegd. We hebben binnen twee minuten. Toen nou, anderhalf, hè? Ja. Anderhalf. Oké. Okay. Doe we dan? Nou, ik haalde het voorbeeld aan van uh, uh, katholieken. Ja. Ik haalde het voorbeeld aan van uh, uh, boeddhisten. Yeah. En ik haalde het voorbeeld aan van moslims. Yeah. En, en heel kort na mijn telefoontje kwam er een mevrouw op en die zei maar uh, die, die begon te, bijna te schelden. Dat ik met mijn nek lulde. En, en dat moslims toch wel allemaal uh, geweldige mensen waren. En ik heb helemaal, ik heb juist drie voorbeelden aangehaald. Maar niemand. Van de radio zei van: Nee, mevrouw, die meneer heeft ook andere voorbeelden aangehaald. Mm -hmm. dat, dat gebeurde gewoon echt niet. En, en dat vind ik zo'n beetje hetzelfde als in dit verhaal. Net, ah, okay. net, ja. Dat, dat op, ja. Zijn mensen dan echt ja, misschien te laf of, of, of te lui om, om het allemaal aan anderen over te laten? Dat is het laf om te. Nou goed. Peter, je maakte veel zijstappen voor mij om het nog te kunnen volgen. Maar even terug naar de basis. De basis is. Ik begrijp de verkeerssituatie. Het is een beetje lastig, want we zijn er niet bij geweest. Maar jij remt voor een mevrouw die al telefonerend een onlogische beweging maakt. En eh, jij wordt van. Maar ik... Het is misschien een beetje naïef, maar als iemand achter het tegen jou aanrijdt... dan heeft hij toch gewoon niet genoeg afstand gehouden klaar? Dan is nee, hij toch nee dat, dat, schijnt, dat schijnt dus absoluut niet waar te zijn. Dat, dat, dat, dat is dus niet zo. Uh, je mag niet uh, zomaar remmen. En, en daarom kwam ik dus ook op die andere vraag... dat, dat die man, dus die, diegene die achterop mij knalde... dan ineens zijn uh, uh, statement uh, terugtrekt... Ja. Uh, uh, omdat het voor zijn eigen belang was en, en zodoende kwam ik ook op dat verhaal van een tijd ja. geleden. Nee, dat, nee, dat begrijp ik, ik. Alleen wat is nu je ja. vraag van uh, vraag mag is... je telefoneren in het verkeer als je niet in een auto zit? Dat is eigenlijk je vraag. Nee, waarom worden oh. alleen de uh, automobilisten aangepakt met telefoneren, terwijl er duizenden situaties zijn. En let er maar eens op, mensen telefoneren op scooters, mensen telefoneren uh, te voet uh, als ze oversteek, mensen telefoneren op, fietsers, uh, op fietsen. Oké, okay, dus uh, waarom mag je in de auto niet telefoneren in het verkeer, maar wel als je te fietsen of lopend bent? Ja. <laughs> Dat had ja, korter gekund, Peter Jordans. Ja, nou, dus, dus, dus, probeer het toch netjes uit te leggen. En, en trouwens, hoe gaat het met Prins Friese? Ik hoor al een week niks. Ja, maar volgens mij is daar ook niet zoveel over te melden. Hij is naar Londen gebracht en uh, uh, ligt daar in een gespecialiseerd ziekenhuis. En uh, verder valt er maar, volgens mij niet heel veel te melden. Nou, ik vind het toch dat we daar een beetje de vinger aan de pols moeten houden. Ja, maar dat, is, oh, dat vind ik ook... Het heeft even helemaal niks met dit programma te maken, maar ik vind het wel lastig. Want uh, aan de ene kant is er verschrikkelijk veel kritiek op de media... dat ze overal bovenop staan en melden van... nou ja, uh, vandaag is de koningin weer daar en vandaag is Mabel weer daar. En als, als niemand dan iets meldt, is het ook weer niet goed. Nee, maar ik vind gewoon, het is wel een medemens. We kunnen toch mogen weten hoe het met hem gaat. Nou, dus, ik, ben, ik, ik moet ik eerlijk zeggen, ik ben, ook, ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig. Nou, ik, zou als, ik zou wel het liefste gewoon een, ieder uur een update willen. En, en dan wordt, als ik dat zeg, dan word ik beticht van, uh, hoe noem je dat? <laughs> ja, uh, van sensatiezucht. Terwijl het voelt voor mij gewoon alsof er een kennis in coma ligt. Dat is heel raar. Maar het is, toch, ja. het is toch een van onze prinsen of zo? Nou, ik, ik, ik, ik durf zelf te zeggen Een van onze leukste prinsen. Nou, en ik, ik, ik heb dat ook. Ik heb gewoon het gevoel van... Ik denk ook de hele tijd van... Kunnen we niet... Ja. De, kunnen we af en toe even dat er, dat er een extra uh, melding is... Gewoon van de rijksvoorlichting. Gewoon, gewoon af en toe een update. En af en toe zo'n beetje... Ja. Uh, dat, nou dat goed, een, een, ja. Maar zo, zo zitten we het hier heel erg met elkaar eens te zijn. Maar de vraag is dus over het telefoneren. Ik ga hem stellen. Ja. En uh, volgens mij is het onzin dat je niet mag remmen... als er een telefonerende mevrouw voor je auto uh, springt. Maar, nee, ik uh, ben, uh, maar in het geval van eentjes... en ik weet het, ik heb het ooit aan mijn rijleraar gevraagd... Uh, wat ik moest doen als er een hond de weg op zou rennen. En die zei toen ook doorrijden. Ja, nou, ja maar dat, dat is juist advies. Maar het leuke is, uh, uh, verkeerstechnisch... Ik sta in mijn recht, maar verzekeringstechnisch um, moeten we tot een uh, uh, hoe heet het, uh, overeenkomst komen. En ik, ik, ik vind het Ik niet reëel. Maar de verzekeringen hebben er wel een handje van om het te proberen, hè? Ja, maar, die sturen dan de... jou een brief van nee, je krijgt het niet. En als jij dan nooit meer reageert, denken ze nou, mooi, hoeven we niet te betalen. Nou, ja, zo, als de, als zo hard is het zo, natuurlijk niet. Ja. Als die brief consequenties heeft dat je naderhand niet verzekerd bent, want zo, zo denk je natuurlijk dan ook wel. Het heeft niks met paranoia te maken, maar dan heb je zoiets van nou ja, oké, okay, dan laat maar gebeuren. Goed. Ik, uh, ik, ga nog... me, ik ga mijn best doen. Uh, kijken of iemand er iets zinnigs over kan zeggen. Maar dat hele verhaal van het telefoneren, ik vind het een goeie. Volgens mij is het, uh, het is gewoon ook niet te controleren, Peter. Je kunt niet iedereen een boete geven die loopt te telefoneren nee, in het, het verkeer. Nee, het gaat niet over de boete. Dat, het, het gaat niet over de boete, het gaat gewoon erom. Uh, we, we hebben, in Nederland hebben we iets uh, dat heet het gelijkheidsbegrensel. Ja, maar ik Peter, denk. je luistert gewoon niet... Want je, want je vraag is, waarom mogen automobilisten niet telefoneren en uh, mensen ja. te voet en op de fiets in het verkeer wel? En ik denk ja, dat het okay, ermee okay. te maken hebben dat het gewoon onmogelijk is om daar controle en sancties op toe te passen. Maar uh, er, in zoverre is het zo dat ik me er niet mee moet bemoeien. Want ik verbind alleen maar mensen met vragen en antwoorden aan elkaar door. En moet natuurlijk niet mijn eigen mening gaan lopen geven. Dus 0800 11 2, 1. Ik ga mijn best doen, Peter. Dank je wel voor je verhaal. Oké, en we sturen samen een kaartje naar Friesel. Nou, dat vind ik een goed idee. Met wetenschap van Astrid en Peter. ja Doeg. Hoi. Antoinette. Dag Astrid. Hallo. Hallo. Ik wou je even zeggen, je hebt gelijk met wat jij vindt dat haring en vis gebeuren betreft. Oh. Het is altijd zo mooi, want dan zeg jij dat ik gelijk heb. en heb duidelijk uitgelegd. Nou. Hé, heerlijk. Mm -hmm. Dat was het. Nee, oh, uh, het is ja. inderdaad dus dat je je moet leren aanpassen. En die andere meneer had ook met één opmerking gelijk. Het, uh, het is ook een soort codevorm om iets duidelijk te maken in een bepaald verband. Als, je het gevaarlijk, als het gevaarlijk is om een opmerking te maken over dat aanpassen... dan heb je dus een gevleugeld woord gezegd. hè? Huh? Als iedereen deze, uit, deze uitdrukking dus begrijpt... Ja. dan kun je dus in een bepaald verband... als je je aan moet passen en het zou een omgeving zijn... waar dat niet zo keen is of niet zo uh, beleefd om dat te doen... dan is het een gevleugeld woord. Oh. Oké. Okay. Ben ik moeilijk te begrijpen? Ja, maar dat ligt ongetwijfeld in mij, mij Antoinette. Wat nou, een gevleugelde niet uitdrukking. Niet, dat, dat is. Toch, dat is wat zeg je? Dat kan ik niet uitmaken. Nee, nee. En Goed. wat die bierbuik betreft, ja. Uh, ik weet niet hoe oud die zusters zijn van die meneer... die zelf last heeft van zijn buurbuik en zich afvraagt... waarom zijn zusters niet iets in die richting krijgen. Bij vrouwen, en bij, vooral bij vrouwen boven de overgang... daar gaat het vet zich concentreren om het gehele middel. Oh. Oh, dat komt ook nog. <lacht> hoe bedoel je, dat komt ook nog? Je bent fan nee. nog niet je, Nee. Ja? Ik denk, oh mooi is dat, krijgen we dat ook nog? Maar de, ja. de, die, dus de vrouwen krijgen een soort, um, nou ja, niet een bierbuik, maar een Ik biermiddel. Ze krijgen een soort, uh, hele gigantische rol van, uh, nou, van onder, hun, onder hun borsten tot op hun uh, benen. Nee. Ja, werkelijk waar. Oh. Oké, okay, maar het is. En die meneer met die veren. Ja. Uh, die dat gedichtje van zijn oma... Ja, oom. Ja. Ik ben van de veertiger jaren, maar ik weet dat mijn oma ook oh, iets in oma. die richting ja. riep. Maar als die meneer... Ik weet namelijk niet waarin dat, die zin geschreven is, in welk verband. Maar met, met het woord pluimen kom je verder. Mijn oma had het dan altijd over pluimen. En een pluim, heb je, een pluim is een veer. Een pluim op je hoed is een veer op je hoed. En een pluim is ook een compliment op een, een, een, een plezierige manier van vooruitkomen. Ja. ja. Een pluim geven, Ja, een pluim geven. Ja. Dus dan is op veren gedragen inderdaad een, een, ja, een, een, een, een plezierige of een bevoorrechte positie in je leven mogen bereiken. Oké. Okay. Nou, ja? dat is ook weer een stapje verder. Dank je wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot horens. Dag, Dag. Antoinette. Uh, 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer voor vragen en antwoorden. Ed? Ed Steven? Ja. Hallo. Hi. Zeg het maar. Je bent Astrid, toch? Ja. Zeker weten? Nee. Nee, hè? Nee. Wat, Op wat, dit wat uur weet ik het niet. Wat gebruik jij dan? Wat zeg je? Welke persoon gebruik jij dan meestal? Nou, eigenlijk, mijn eigen naam is Gerard Ekdom. Oh, Oké, okay. ja, nee, ja, nee. ik, ik meen me al iets te herkennen. Ja. Wat kan ik voor je doen, Ed? Nou, ik heb allereerst even een tip voor Peter. Ja. Uh, www.sbss.nl Daar kun je uh, uh, uitzendingen terugzien van uh, wegmisbruikers. <laughs> en daarin zie je uh, dat de politie nog wel eens bellende fietsers en, en, en, en bromfietsers uh, beboet. Echt waar? Fietsers ook? Ja, ja fietsers Ja, ook. het lijkt me ook onlogisch dat je mag bellen op de fiets. Maar het, ja. het, het mag dus ook niet. Nee, ja. Nee. En ja, dat, dat, dat is één. En, en wandelen. En, en, en, en, en, sorry? Zie je ook wel eens mensen wegmisbruikers die uh, al wandelend de weg misbruiken? Al wandelend. Nou ja, als, als ze met hun hond wandelen, dan mag je voor mij inderdaad ook gewoon doorrijden. Oh. Ah nee ik, nee, ik heb het niet zo met honden. Maar nee, dat nee, nee, nee, maar netjes hebben dan. Ja. Nee, maar ik vraag nee, me af. dat heb ik nog niet eerder gezien, moet ik eerder zeggen. Nee, even... Maar, maar mensen, voetgangers doen natuurlijk ook hele rare dingen in het verkeer. Maar ja, je ziet wel eens van die, van die mensen die te, te veel hebben gezopen over de weg zwalken. Ja. En, en je hoort wel eens van die vreemde berichten dat een of andere eh, mafketel gesignaleerd is op een of andere snelweg. Ja, nee, maar dat zijn dan nog uitzonderingen. Maar mensen die gewoon oversteken zonder te kijken of gewoon van de weg ja. afstappen of dat soort ja. dingen. Dat zijn ook wel rare dingen. Maar goed. Ja, ja, volgens mij kun je daar ook wel be voor beboet worden. Ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wel voor oversteken op plekken waar het niet mag. Ja, goed. sowieso. Was dat dat? Nee, nee, dat was oh. niet. Ja, het verhaal van, van, die, van, die, van die 80 kilometer wegen, dat, dat, dat is natuurlijk Ja, dat is, dat is ja, ongelooflijke onzin. Oh. Ik, ik, ik dacht alleen wel van, ja, je kunt het natuurlijk ook niet helemaal zeker weten, want ja, die mensen die daar ooit gereden hebben, die kunnen niet meer na vertellen. <laughs> ja. Ja, die zijn, die zijn waarschijnlijk verpulverd. Ja, nou, ik denk dat dat ook wel weer meevalt. Hmm. Nou, ja, nou ja, be, be, beetje, een beetje... Hey, ik heb ook nog één vraag. Ja, toema. maar. We hebben nog één minuut voor het nieuws. Oké, okay, ik hou hem heel kort. Ja. Uh, ik, ik, ik trek graag vergelijkingen tussen uh, de mens als dier en andere diersoorten. Ja. En uh, met name met apen kunnen we heel veel vergelijkingen trekken. Alleen, er is één ding wat mij altijd opvalt, of altijd is opgevallen. Um, uh, van, uh, de, de, de, de, de vrouwelijke variant zeg maar, van de mens, die kan... Wel tot een orgasme komen, ja. maar van geen enkel ander dier is dat bekend. Tenminste, oh. voor zover ik weet, ik heb er wel een beetje over opgezocht en toen bleek: ja, kom je wel leuke feiten tegen, zoals dat bonobos uh, ook face-to-face uh, -face, uh, met elkaar de liefde bedrijven en dat dolfijnen ook voor de lol uh, seks met elkaar hebben. Maar kunnen uh, andere zoogdieren, het vrouwtje daarvan althans, ook tot een orgasme komen? Dat is mijn vraag. En misschien kunnen ze het wel, maar ze kunnen het niet vertellen. Nee, maar ja, misschien is er onderzoek naar gedaan of zo. Hef Fijn, het even, Ed. Het toch? is dus een vraag die ik nu de hele tijd op de radio... moet ik weer over orgasmes ja, gaan weet ik, praten. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Ik, ik, ik, nog, ik wou nog wel zeggen, je hoeft het niet opnieuw te vragen. Maar ik vond het wel heel interessant. Hey, als jij het internet, vraagt, ik... dan kunnen de mensen even bellen naar 0800-1121. Uh, we gaan naar het nieuws, uh, Ed. Dank je wel voor je antwoorden en je vraag. Graag gedaan. Dag. Doei. Orgasmus. Nou, als je er alles vanaf weet, 0800-1121.